Middernacht, het begin van zaterdag 16 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nijmegen is de Waalkade afgesloten omdat de damwand enkele centimeters het water in is geschoven. De gemeente spreekt van een mogelijk instabiele situatie. Onduidelijk is nog hoe lang de afsluiting gaat duren. De gemeente laat stenen tegen de damwand storten om de wand te stutten. Als dat niet helpt, zullen volgens de gemeente Nijmegen andere maatregelen genomen moeten worden.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 Er staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopen knooppunt plein en afrit Rotterdam Centrum... staat op de parallelbaan 2 kilometer wegens wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Radio 1, Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Hartelijk welkom bij Kaasdoen. Het klinkt iets anders dan normaal, maar dat maakt niet uit. We zijn, we zijn begonnen. Uh, klassieke muziek, live gespeeld als je bij de kapper zit. Concerten op de Hofvijver. Klassieke muziek in de kroeg. Babyconcerten. De nacht. Oh nee, de nog van Bach. Ik kan het niet zo goed dat Het hoorde allemaal bij het festival Klassiek. dat u het nog tot en met zondag in Den Haag kunt bezoeken. Het festival dat klassieke muziek toegankelijk en laagdrempelig wil maken. Hip en happening. Toch gast in Casaluna, de man die tot vorig jaar directeur van het festival was. en die er nog steeds zeer nauw bij betrokken is. mij is gezegd als supervisor. Is dat het goede begrip? Dat moeten mijn collega's niet horen. Nee, ik, een van de partijen die we zeggen, het festival initieert. en daar ook garant voor wil staan, is een partij waar ik voor werk. Ja. Dus we zijn de eigenaar van het festival. Ja. Samen met de AVRO. En die vertegenwoordig ik. Dus ik ben achter de schermen heel betrokken. Maar niet meer zo zichtbaar als de afgelopen vijf jaren. Stef Collignon, dus de gast vannacht in Casa Luna... was ook voorzitter van de jury van Edison Klassiek. Vanavond werd het gala bij de AVRO ja. live uitgezonden. Je komt daar net vandaan. Je hebt nog zo'n mooi pak aan. Het jasje is nu wel uit. Het is een beetje informeler geworden. Ja, maar het ziet er mooi uit. Zo'n streepjespak, streepjesbroek ook. En, en de Bertels hè? Ja, ja, dankjewel. Normaal, dat festival dat is heel erg van op je gimpies. Dat heb ik ook jarenlang volgehouden om ja. het festival op mijn te doen. Zelfs toen de koningin kwam heb ik dat volgehouden. Maar voor dat Edison trek ik even een, een pak aan. Kort fragmentje van het Edison Gala van vandaag. En de winnaar is van de Avro Edison klassiek publieksprijs 2012 met 40 van de stemmen, Lavinia Meijer. Ja zeker. En daarna de muziek ah, van Jurassic is Park. Mijn eerste Edison. Ik voel me heel erg vereerd. Ik wil het publiek heel erg bedanken voor al jullie stemmen. Dank Hij is heel erg verdiend, hij is heel erg um... Ja, dit was het, uh, het Edison Klassiek Gala vanavond bij de AVO op Nederland 2. Jij was er dus bij, Stef Collignon. Ja. Uh, dit was de publieksprijs. Jij zat in de jury, hè? Je was voorzitter van de jury. Ja, klopt. Uh, met, met welke winnaar ben je vooral heel, heel tevreden? Oh, wat een, wat een buitengewoon uh, apolitieke vraag. Uh, ik vind... Uh... In zijn algemeenheid durf ik wel te zeggen... dat we dit jaar in alle categorieën hele goede winnaars hadden. We hebben ook wel eens jaren dat het uh, wat minder is. Dat we zelfs wel eens besluiten om Edison in een categorie niet toe te kennen. Maar zelfs de voorzitter mag wel zijn favorieten hebben. Ik was erg kapot van uh, een dame die vorig jaar ook al een Edison won. Uh, dat is een Noorse violiste, die heet Wilde Frank. Ik kijk even. En het is een fantastische jonge dame. En daar ben ik, uh, erg, uh, was ik erg van onder de indruk. Waarom dan van haar? Omdat zij... Um, los van dat ze technisch echt ongelooflijk indrukwekkend speelt. Ze is nog best jong. Ze is eigenlijk relatief, he, op papier relatief onervaren. Maar ze speelt op een manier alsof ze echt al 80 jaar niet anders gedaan heeft. Vind het ongelooflijk rijp en rijk en mooi en, en muzikaal. En tegelijkertijd ook wel heel energetisch en jong. Het is, het is ongelooflijk. ongelooflijk. Uh, ja. complete package. In de categorie kamermuziek was dat, de, uh, zeg ik dat goed? Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Ja, ja, ja. En, en, dus een klein stukje uit dat juryrapport over haar. dan Dat dit een terecht de tweede edison is... blijkt al meteen uit het openingswerk dat niet eens zo vaak... Uh, de, niet eens zo vaak gespeelde eerste sonate... van Wilders landgenoot Griek. Franks techniek is verbluffend. Dat is, wie is dat? Franks? Franks oh, Frank, dat is verbluffend. Nou, nou, ja, ja. ja, is verbluffend, feilloos. Haar intonatie om door een ringetje te halen. Haar toon slank, maar warm. Was het een mooie avond? Ja, nee, het was een hele mooie avond. Het is altijd uh, spannend. Het was uh, vooral uh, spannend ook omdat het de eerste keer was... dat Tal Beckant het uh, Edison-gala mocht presenteren. En dat uh, vond ik heel erg leuk. Dat deed hij ook ontzettend goed. En um, ja, het is live televisie en anders dan radio... wat natuurlijk, zoals je weet, veel relaxter en informeler is... is het bij live tv altijd ontzettend stressvol. Ja. Uh, maar volgens mij ging het uh, allemaal behoorlijk goed. Ja. En dat zag er in ieder geval, ik heb het uiteraard niet op de monitor gezien, maar het zag er fantastisch uit. Maar dit is wel een topdag voor jou, hè? dan heb je dat, dat gala en ook nog een uh, festival nee, Ja, De opening natuurlijk. van het festival, de opening van het nieuwe kantoor van de Van Leer Foundation. Dat is een garitatieve club die uh, in Nederland is gevestigd, internationaal opereert en die heel veel doen voor kinderen. En met name kinderen met maatschappelijke achterstanden. En die werken met ons of met dat festival samen in de kinderprogrammering. Daar zijn ja. ze ontzettend blij mee. Daar hadden ze een opening, dat was AliB, één groot feest. En daarna met een auto door naar het Edison gala... En toen weer een auto hier naartoe. Dus ik het is een, een drukke avond. Als jij straks in je bed ligt, dan lig je er echt de stuit erom. Ja, maar ik vind dit wel heel erg leuk. Uh, dit, is, dit zijn de leukere avonden. Ja. Hoe is het om in de jury te zitten überhaupt? Van Edison Klassiek. Ja, ontzettend leuk. En, en uh, het, het, het schept uh, verantwoordelijkheden en zo. Uh, we hebben een ontzettend leuke jury, moet ik zeggen. Echt hele aardige, uh, zeerkundige mensen waar het goed mee uh, debatteren is, maar waar het ook uh, absoluut heel gezellig mee mag zijn. Dus ik, ja, ik vind dat leuk om te doen. Ik, heb, ik kom zelf uit de muziekindustrie. Ik heb echt 17 jaar lang uh, voor uh, platenmaatschappijen gewerkt. Eerst alleen voor klassiek en later ben ik naar pop uh, geswitcht. Daar komen we misschien later in het gesprek nog wel eens op. Maar uh, de, o, om dan nu, uh, 17 jaar later, of inmiddels 25 jaar later... terug te mogen blikken en dan, en dan een beetje de CD's van de concurrentie te mogen beoordelen... dat heeft voor mij persoonlijk wel een, een bepaald uh, smaakje. Ja. Maar is heel erg leuk om te doen en... Uh, je, je, je, bent, je blijft bij met wat er gebeurt, je hoort alles wat er uitkomt in zo'n jaar. Het, uh, heerlijk. En weet je snel wat je goed vindt, wat je mooi vindt, wat je raakt? Nou, dit mag je eigenlijk niet zeggen, maar eigenlijk heb je na 20 seconden door: dit is hem niet. Je weet niet meteen, dit is hem wel, nee, ook, ik, maar dat je dat... weet wel na 20 seconden, dit is hem zeker niet. Dan ga je weer door. Nee, dat doe ik dan hij niet. in je... nee, nee, nee, toch helemaal. Nee, Nee, nou, ook omdat je gewoon je wil jezelf nooit... Nee, want dat zal je maar overkomen. Er zijn natuurlijk allerlei woeste anekdotes over. Ook uit de buitenlanden. Waarbij uh, inderdaad een dubbel cd is gejureerd... en dan bleek die hele tweede cd niet in het doosje te hebben gezeten... of de verkeerde oh. persing te zijn geweest, of weet ik veel. Dus dat, zal het, dat ga ik mij niet laten overkomen. Dus je luistert wel echt heel uh, consensieus alle producten door... maar je, de, een bepaalde toon wordt gezet bij de opening van zo'n cd... Ik vind trouwens ook dat dat, dat moet. Ik bedoel, als je een cd uitbrengt, dan moet je ook potdikke zorgen... dat je de eerste 30 seconden de luisteraar bij de strot pakt. Ja, nee, snap ik. heb je het niet goed gedaan. Stef Collion. dus, tot kwart voor één te gast vannacht in Casa Luna. Meer informatie over dit programma is te vinden op radio1.nl. Daar kunt u dit gesprek morgen ook al terugluisteren. En wat u daar ook kunt doen, is zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna. En dan wijs ik u ook nog even op iets anders leuks. Dat is de Casa Luna Facebook-site. Daar komt een foto op van Jos Collion. Of die zaten er al op. Nee, die zaten er nog niet. Nee, zo snel Stef kan, dat, Koningon, dat is mijn neef, Jos. Ja. Maar daar, word ik, daar ben ik heel eervol nee. dat ik daar heel vaak mee word verward. Dat is Tom. Nee. Ja. Je, je bent niet de eerste. <laughs> ik krijg soms mails voor Jos Collignon. Echt? Ja. Nou, ja. Ja, die maakt mooie tekenen. Ja. Uh, Stef. Um, de af... oh, ja, dat, dat, want dinsdag is begonnen, hè? Uh, Festival ja, dinsdag met Klassiek in de kroeg. Hoe, hoe zijn de afgelopen dagen geweest? Nou, die, de afgelopen dagen waren de concerten vooral s'avonds... Uh, en het echte overdagprogramma is vandaag begonnen. En dat gaat dan morgen zondag echt heel intensief door. Dan is er echt op, op, op tien plekken tegelijk uh, wat te doen. Uh, en dinsdagavond begon het met uh, Klassiek in de kroeg. Leuke allitererende titel... Daar zijn wij goed in, in het vinden van allitererende titels. Ja, dat werkt ook lekker. En dat was een ongelooflijk gave avond in Club Magnifique. Een bekende gay disco in het centrum van Den Haag. Waar een uh, briljant, uh, overigens ook Noors, toevallig Noorse artiesten... Uh, Noors barok ensemble een avond hebben gebracht met muziek. 17e-eeuwse Engelse muziek. Die ook echt destijds in de tavernes en herbergen van Engeland gespeeld is. Dus klassieke muziek die je normaal... Uh, laten we zeggen opgevoerd krijgt of geserveerd krijgt in vrij uh, formele settings, zoals yeah. een oude muziekfestival of een concertgebouw. Allemaal brave uitziende dames en heren. En dat was nu gewoon echt uh, in een ontzettende gezellige, rellige club... met een glittergordijn. en, uh, en uh, barkrukken en bier en bitterballen. En dat was een ongelooflijk gave avond. En dat glitterpubliek zat er ook gewoon? Of zit daar dan toch een klassiek publiek? Nee, nee, nee. Het was opmerkelijk... Uh, die kan ik niet van alle concerten beweren hoor in het festival... maar het was opmerkelijk die avond dat er eigenlijk ontzettend veel... Uh, beslist niet klassiek publiek zat. En ook een paar echt hele jonge mensen. Er was een collega van... Radio 1, uh, van ja, ik weet eerlijk gezegd niet wie hij was, maar die maakte een reportage. Ja. En die is ook met die jonge lui gaan praten. Van hoe komen jullie hier terecht en wat vind je ervan? Maar die zaten. Dus duidelijk... die hier altijd zijn. Ze. Ja, nou ja, ze hadden het. Oh, dat zou zomaar kunnen. Dat heb ik ze niet gevraagd. Maar uh, die hadden het enorm naar hun zin. Ja. Het punt is natuurlijk ook, die muziek, er is. Met die muziek is ook niks mis, hè? daar is niks ouderwets aan of saai of vervelends. Het is de context waarin je het vaak percepeert dat het maakt dat je denkt... oh, dat is niet voor mij. En dat maar... zeg je omdat heel veel mensen dat denken, waarschijnlijk? Ja, natuurlijk, over klassieke muziek. Daar hangt een enorm aura omheen van, uh, van, van vormelijk en bejaard en moeilijk en uh, ja. hoge kunst en zo. Ja. ja, maar dat valt allemaal wel mee dus? Nou, ik vind dat je moet zorgen dat dat... Me... Nee, het valt mee... Maar je moet er ook voor zorgen dat het meevalt. Dat en... is mijn, mijn missie in het leven. Ja, en ook de missie van uh, Festival Klassiek. Ja. Hoe pikken jullie dat op? Want je hebt mooie allitererende titels. Klassiek ja, ja, ja, ja, ja. in de kroeg, hè? Klassiek bij de Kapper. Dat allitereert ja, ook. ook ja. De nacht van Bach rijmt. Ja, Leuk. Uh, weinig. nee Gernig. Gernig voor weinig. Gernig voor weinig. Voor 4,99 kun je dan ja. al... Uh... ja. En als je er ik, moet in... zeggen, ik moet eerlijk zeggen, ik, zat, ik, ik ben er nog nooit geweest, moet ik eerder toegeven. Daar nee, gaan we nog verandering in. Maar daar ga ik dit weekend hopelijk wat aan doen. Heel goed. Maar ik zat te kijken. En ik, kreeg, ik had er echt heel veel zin in. Als je daarnaar kijkt wat jullie allemaal bedacht hebben, dan krijg je er heel veel zin in. een ongelooflijk in. mooi compliment. Ja, ja maar maar dat is wel. echt waar. En um, ja laten we nog even wat dingen. Want dat, dat, Geinig voor Weinig? Wat, wat, wat kun je dan zien voor die 4, 9, 9? Nou, Geinig voor Weinig is het. het is eigenlijk, vroeger heette die dingen de huismerkenconcerten. Maar wij vonden Gernig voor Weinig veel leuker bekken. Dus dat is het geworden. Het principe van het huismerk in de supermarkt is simpel. Het is niet een A-merk, geen dure marketingcampagnes. Dat product staat niet op ooghoogte in het schap. Het staat een plankje eronder of een stukje in de links. Maar het is ook goede kwaliteit en het is een huismerk. Dus geen fratsen, geen dure verpakking, maar gewoon goed product. Ja. Met die gedachte hebben wij ooit gezegd... wij gaan ondernemers particuliere instellingen in Den Haag uitdagen... om concertorganisator te worden. Het biedt maar een ruimte aan... Regel de koffie en de garderobe en stoelen, of niet? Oh, We moeten heel even onderbreken, want er is ja. een spookrijder. Rijdt u op de A35 van Almelo naar Enschede... dan komt u tussen Enschede West en Enschede Zuid een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A35 van Almelo naar Enschede... dan komt u tussen Enschede West en Enschede Zuid een spookrijder tegemoet. Tot zover. Ja, Stef Corleon. Uh, jij was bij uh, die mensen die dan een zaal hadden... die, die, uh, die daar iets wilde organiseren. Nou ja, wat wij dus tegen ze zeiden is van... wij komen de muziek brengen, dus is het product. En de rest moeten jullie maar verzinnen. En dus zijn we, nou ja, we zijn letterlijk we zijn bij de HEMA geweest. We hebben mensen Jip en Janneke champagne en een tompoes gekregen. We zijn bij McDonald's geweest. En daar kregen mensen uiteraard een hamburger en wat Zijn We zijn bij privépersonen thuis geweest met een schitterend appartement uh, in Den Haag... die mm. hun huis hebben opengezet. Je komt op hele rare plek. En onze uitdaging is dan om bij die... Uh, verschillende locaties, soms heel absurde locaties, om daar dan een passend programma bij te bedenken. Maar je begon over die B-merken of over die, over die, huismerken. die huismerken. Ja, Heb dat was dus uh, de gedachte. Zijn dus... je daar dan huismuzikanten voor? Uh, ja, nou ja, de kamermuziek, he, dus, dus kleinere ensembles. Maar ook, de, ook net niet de top, zullen we nee, dan nee, nee, absoluut. We hebben Edison-winnaars daar gehad, het Matanki-kwartet, Ralf Groes. Nee, daar komen echt goede mensen spelen. Maar dat is ook de gein, omdat je, een, ook al noem je een concert geinig voor weinig, en, en doe je in de hele. Marketing en promotie ervan, hè, zoals we dat dan graag zeggen, lekker laagdrempelig. Dat wil nog niet zeggen dat je niet moet zorgen dat de inhoud reet goed is. En ja. dat is wel de uitdaging die ik altijd heb gevoeld bij het festival. Wij um, gaan graag respectloos met een aantal zaken om. We gooien graag wat, wat glazen in. Maar we gaan potverdikken wel zorgen dat wat er klinkt schitterend is... en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Misschien is het wel leuk om nu even wat muziek te laten horen. Dan kom oh. ik straks nog even terug bij dat uh, respectloos... Uh, met dingen omgaan, daar ben ik wel benieuwd naar. Uh -huh. Maar eerst, heb, je hebt ook wat muziek meegenomen. Hè? Wat, wat wil je ons graag laten horen en waarom? Uh, Moet je het hebben, het lijstje? Nee, ik weet, oh. wat, nee ik, weet, wat, ik weet wat ik heb meegenomen. Even denken wat de juiste volgorde is. Uh, Mussorgsky, daar beginnen we mee. Mussorgsky. Dat, dat is omdat we dat morgen gaan spelen, dit stuk. Uh, tijdens het concert, wat ook live uit wordt gezonden... op de televisie morgen, Nederland 2... En dat stuk heet Schilderijen-tentoonstelling. En dat is van een Russische componist, Modest Mosorsky, beruchte dronkaard. Hm. Um, en dat stuk is een, um, een weerslag van een bezoek aan een tentoonstelling van schilderijen van een goede vriend van hem, Victor Hartman, kende um, architect. Uh, architect. Ja. En dat zijn uh, een beetje rare, hele verschillende schilderijen. En een daarvan heet Il Vecchio Castello, Het Oude Kasteel. Ja. En dat is hele prachtige, hele rustige muziek. Ik dacht, het is na middernacht. Uh, laat ik iets stemmigs proberen te vinden. Dit is dus een deel uit de schilderij de tentoonstelling. En uh, omdat jullie redacteur met wie ik het voorgesprek had, uh, saxofoon speelde, maar hier niet kan zijn vanavond, dacht ik, weet je wat, dan gaan we speciaal voor hem iets doen met een saxofoonzolo, want het zit hierin. En wie voert dat morgen uit eigenlijk? Het Residentieorkest uit Den Haag, onder en... leiding van een jonge Finse dirigent. En nu is het het Koninklijk Concertgebouw met meneer Shai. is dit mooi? Omdat het zo mooi uh, rustig is. Heel kalme mooie, voortslepende melodie. Het vloeit zeer. En je moet dan bedenken dat deze componist het voor piano heeft geschreven. En dat het georchestreerd is. Door Maurice Ravel, de beroemde Ravel van de Bolero. En dit is zo'n prachtig staaltje orkestratie. Al die kleuren die ja. met elkaar mengen en versmelten. Het is een prachtig paletje. Zie je dat schilderij? Zie je nu een schilderij? Kun je daar iets bij voorstellen? Nou, ja, dat kan ik wel. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nu een heel ander beeld. Maar dat komt omdat wij morgenavond met dat stuk iets heel geks gaan doen. Er zitten er vijver voor. Oh nee, wat, wat zie je dan? Nee, van? nou... Heel, heel kort, want dat gaan mensen morgen op televisie ook kunnen zien... Maar... Het, de idee van dit concert, of het idee van het Hof Vijver concert is altijd dat wij klassieke muziek visueel willen maken. Ja. Als je naar een uur een concert van een symfonieorkest gaat kijken... dat is eerlijk gezegd nogal saai. Dan zit er gewoon zo'n orkest braaf te spelen. Ja, en dan en dan luister je toch goed? Hè? Jawel, jawel, jawel. Maar dan kun je ook een cd opzetten. Wij vinden, wij denken dat het aantrekkelijker wordt... En, en misschien wel mensen wat meer in het muzikale verhaal zuigt... als je ze beelden geeft die ze associatief of heel letterlijk kunnen opvatten... die ze misschien helpen om die muziek een bepaald plekje te geven, om daar een verhaal in te, te vinden. Ja. En we hebben daar dus uh, alle jaren steeds andere uh, laten we zeggen, onderwerpen voor gekozen, om die te combineren met muziek. Vorig jaar was dat circus het jaar daarvoor was dat internationale volksdansen, en dit jaar hebben we gekozen voor het thema sport. Oh. Uh, onder de noemer Olympiek klassiek. Uh, dat is een beetje oh, gestoeld ja. op de gedachte dat uh, de Olympische Spelen, ik wist dat ook niet hoor, dat heb ik ook maar geleerd recent, maar tot in de de tweede helft van de 20e eeuw werden bij de Olympische Spelen... niet alleen maar medailles uitgereikt voor sport... maar ook voor uh, poëzie, muziek, okay. architectuur en nog wat categorieën. Tot wanneer, nee, zei je? Nou ja, tot, tot ver in de... Nou, ver. Tot de eerste helft, in ieder geval de hele eerste helft van de 20e eeuw. Oh. Dat is op een gegeven moment afgeschaft. Ik, der, andere mensen hebben daar boeken over geschreven. Ik weet daar niet alle details, maar ik weet wel... dat Nederlandse schilders een gouden medaille hebben gewonnen... voor een zonsondergang. En <laughs> componist Jozef Soek heeft een gouden medaille gevonden... voor een werk voor strijkers. En dat is gewoon, dat zijn we allemaal vergeten. Maar dat is een beetje, um, dat is toen de die, hoe heet die, Baron de Coubertin... de nieuwe Olympische Spelen begon, eind 19e eeuw in Athene. Toen was dat een beetje gebaseerd op het oude Griekse ideaal. Dat je een lauwerkrans kreeg, niet alleen maar als je de marathon kon lopen... of, of kon speerwerpen, maar dat, dat ging ook aan dichters... en tragedischrijvers ja. en barden op. En nu hebben jullie dus de sport... Dus we gaan nu sporten, ja. Olympische sporten combineren met klassieke muziek. Je krijgt dus eigenlijk een choreografie van sport op muziek. Met Jeffrey Wammes hè? en Jury Jeffrey van, Wammes. Wammes. Jury van Gelder. gaat ringen, uh, aan de ringen een act, een, een act, sorry, een kuur doen, <laughs> moet je zeggen, boven het residentieorkestra. Het wordt echt ja, geweldig, wordt echt spectaculair. Maar ik, ik dacht dat Jeffrey Wammes geblesseerd was geraakt. Ja, in Gent, ja. Hij heeft ja. Zich, maar de, de, hij is niet geblesseerd genoeg om uh, <laughs> ons af te willen zeggen. Dus dat wilde hij, wil hij er, niet missen. Hij is er gewoon. Dat maar we hebben geweldig. ook synchroonswemmers, ah. wielrenners, snelwandelaars. Uh, maar en die schilderijen, laat je die ook nog ergens zien? Nee, nee, die schilderijen hebben we even losgelaten. We gebruiken puur de muziek. Hm. En, en hebben daar dus een, een heel ander soort beeld bij gecreëerd. Moesorski was dat. Ja. Um, even naar dat respectloze. Wij gaan heel respectloos met een aantal zaken om, zei je net. Wij van Festival Klassiek. Wij van Festival Klassiek, ja. Wij, wij, wij. Nou, de, de, de, de, mijn overtuiging is, of mijn mening is, dat er in het klassieke concertbedrijf, en dat is echt niet alleen in Nederland, maar tot ver over onze grenzen zo dat, dat die hele klassieke concertpraktijk die, uh, die hangt aan elkaar van conservatisme. Uh, daar is eigenlijk in de uitvoeringspraktijk nauwelijks iets veranderd. Als we hier lang over praten, ga ik dat natuurlijk allemaal moeten nuanceren. want nee, er, er dus gebeurt niet. Gebeurt ja, van alles. Ja, dan, dan, wordt, dan wordt het gesprek zo onduidelijk. Dus laat ik dan maar even stellen dat als je in 1952 op donderdagavond... naar het Concertgebouw ging, ja. eh, dan is afgezien van het feit... dat er nu een nieuwe glazen vleugel tegenaan is gebouwd... dus de ervaring die je toen had als consument... geen spat verandert met wat er nu gebeurt. Je komt binnen, je hangt die jas in de garderobe, je gaat zitten... je koopt eerst nog een programma of niet... er komt een orkest in rockkostuum die gaan zitten, die stemmen op een hobo... dan komt er iemand de trap af, niemand zegt boer of ba... Het Concert begint, je moet je mond houden, aan het einde mag je klappen... pauze, koffie, na de pauze nog een stuk... en dan weer allemaal voor kwart voor elf naar huis. Maar dat is toch niet erg? Nee, dat Als is de niet, muziek goed is? Dat is helemaal niet erg, want die muziek is fantastisch. En ik vind het ook prima dat dat er is... en dat moet er ook vooral blijven. Het probleem is een klein beetje dat die vorm... Heel erg veel mensen ervan weerhoudt om daarvan kennis te gaan nemen. Vinden ze elitair? Ze vinden het elitair, ze vinden het suf. bejaard, ze vinden het suf. Het duurt veel te lang, het is op een onhandig tijdstip. Ze hebben eigenlijk geen idee waar het over gaat. Er is niemand die ze een keertje zegt waar, wat, waar ze eigenlijk naar zitten te luisteren. Alle verworvenheden in, laten we zeggen, de uitgaanscultuur die we om ons heen hebben, die zijn nooit tot de klassieke concertzaal doorgedrongen. Daar langs heen, langs. Alle andere podiumkunstvormen, of het nou Ballet is toneel, maakt niet uit, er is geëxperimenteerd, vlakke vloertheaters, theater in the round, uh, rookmachines, videoprojecties, uh, publieksparticipatie, de gekste dingen zijn gedaan. Maar als je naar klassiek concert gaat, is er aan de ervaring niks ja. veranderd. Het is een museum geworden. En nu naar het respectloze van jullie? Nou, wij vinden dat dat anders moet. Uh, en dat vind ik niet omdat ik vind dat dat andere zo fout is. Maar als je werkelijk wil dat er ook een nieuw en een... We zeggen een breder publiek, niet alleen maar jongeren, maar een breder publiek gaat komen voor klassieke muziek... dan zul je een aantal van die conventies moeten doorbreken. Al is het maar om mensen zich welkom te laten voelen. Om ze gewoon te prikkelen om er kennis mee te maken. En wat zijn dan jullie uitgangspunten daarbij? De uitgangspunten zijn dat je mensen vooral een verhaal moet willen vertellen. Daarom zie je onze, de titels van onze concerten... zijn dus ook niet Tchaikovsky's Zesde symfonie of... Uh, weet ik wel, de Italiaanse van Mendelssohn. Want dat zegt namelijk de gemiddelde, leek toch helemaal niks. Maar daarom heten ze Klassiek in de kroeg of Romantiek op het water. Of nou ja, dat soort titels die mensen meegeven mee wat voor soort ervaring ze gaan En maak je het krijgen. dan niet te simpel? Want je kan me ook voorstellen dat je dat, dat mensen aan de andere kant weer afstoot. Die denken, ja... dat Ja, wel, maar die mensen aan de andere kant die hebben een enorm rijk aanbod. Er is in Nederland ja, heel ja. veel van. Helaas binnenkort wat minder, tot mijn grote verdriet. Want dat vind ik... Dat vind ik natuurlijk ook allemaal buitengewoon verdrietig. Door, door alle subsidies subsidiestops. Maar ik vind werkelijk dat de klassieke, uh, uh, het klassieke concertbedrijf... moet zich echt dringend gaan heruitvinden. En niks de nadelen van de mensen die daar al druk mee bezig zijn... maar het overgrote aanbod aan klassieke muziek in Nederland... of het nou symfonisch repertoire is of kamermuziek repertoire... dat is nog steeds, wordt gepresenteerd op een manier zoals we dat ja. al decennia lang doen... zonder ons is af te vragen of het publiek van vandaag niet aan iets anders toe is... En daarom moet het laagdrempeliger, toegankelijker, hip eens een keer, happening. Nou, Zoiets zo ontzettend simpels als, laat eens een keer een presentator... of de muzikus zelf, kan me niet schelen wie, is vertellen waar je naar gaat luisteren. Neem eens mensen mee in dat verhaal, vertel eens even waarom je dat stuk speelt. Waar gaat het over? Je moet niet daar zitten met het gevoel van... ja, die mensen weten heus wel waarom de symfonie vier delen heeft... of je, waarom je na het langzame deel niet mag klappen. Maar dat, dat is natuurlijk niet meer zo en bedoeld, Er zijn wel mensen die dat weten, maar, maar dan moeten ze niet. gefeliciteerd met die kennis. Maar <laughs> dan gaat die mensen, die hoef ik niet meer te overtuigen, die weten het toch wel. Ik, het gaat mij om die mensen die ook vanavond weer er waren in grote getalen... die normaal nooit naar klassieke muziek gaan. Waarom wil je dat eigenlijk zo graag, mensen overtuigen? Omdat het zo ontzettend mooi is. Ik wil mensen ontroeren met hoe mooi deze muziek is. En dat is, dat is wat mij drijft. Het is een, ik heb een zendingsdrang. Het is niet omdat jij nou eenmaal directeur bent geweest daar. en omdat je bij dat festival betrokken nou. bent. dat je denkt dat er zoveel mogelijk mensen krijgen. Nee, dat ja, dat het is echt wat voor je nee, nee, maar ik wil Nee, maar dat festival is er belangrijk. Zeg. Ik ben bij dat festival gekomen omdat ik mijn hele leven maar één. Nou, het is niet waar, ik heb meer drijfveren hoor. Maar één <lacht> van mijn grote drijfveren is. Die, die wonderschone wereld van de klassieke muziek. waar ik echt zielsveel van hou. om heel veel mensen te laten hoe mooi dat is. En wat doet die wonderschone wereld dan met jou? Die uh, ontroert mij, die verheft mij... die uh, schenkt mij vreugde, rust, perspectief. Uh, nou, dat zijn soort... Twee dingen die ik even uitpak. Verheft, het verheft. Ja, het verheft. Hoe dan? Um, er zijn momenten... Ik ben een afvallig uh, Rooms-Katholiek jongetje. Ik ben ook braaf in de, de rijke Rooms-traditie opgevoed... maar daar is niet veel meer van uh, over... In ieder geval niet van het godsbesef, laat ik het maar zo zeggen. Maar als ik naar de Tweede Maler luister, de Auferstehungssymfonie. die in het slotdeel met koor en solisten ook zeggen, het, het, het eeuwig leven bezinkt. en het opstaan na de dood. dan. dan krijg ik daar letterlijk het soort rillingen kippenvel ontzag... Eh, bijna een soort nou ja, religieuze beroering van... die ik wel herken, laten we zeggen, uit mijn jeugd... maar die ik niet meer associeer met, met, met godsbesef of zoiets... maar die me wel echt diep raakt. En waar ik werkelijk nou ja, een beetje opgetild van een concertgebouw weer uit kan lopen. Uh, dat klinkt een beetje vaag misschien. Maar dat is wel ja. zoals ik het voel. Het is, is, is dat, dat dus vaak zo? Nee, dat heeft eh, ook... Uiteraard heel erg met het repertoire te maken. Van een gemiddeld strijkwaadte ja. van Mozart. Heb ik dat niet meteen. Maar er zijn andere dingen van Mozart die dat wel bereiken. En het heeft alles te maken met de uitvoering. En het heeft ook een beetje te maken met hoe je in je vel zit op die dag. Maar... Je kunt werkelijk geraakt worden. En er is muziek, er zijn ook zelfs CD-opnames. Het hoeft helemaal niet live te zijn, zo'n ervaring. Die je iedere keer weer beroeren, die Waar je iedere keer zo intens van kunt genieten. Dat, en dat overkomt uh, gelukkig heel erg vaak. Heb je dat hier nog bij? Ja, want ik heb natuurlijk meegenomen mijn. Uh, mijn... Ja, ik wijs naar het lijstje wat je meegenomen ja, ja, hebt. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is geen televisie. Nee. Um, de presentator houdt nu een blijfje omhoog. Ja, dames en heren, een kapot gescheurd Nee, Er is, blijd, is één het. opname die ik, daar, waar, de, ik. Ik heb natuurlijk, omdat ik in de muziekindustrie gewerkt heb. heb ik nogal veel CD's, oh. zullen we maar zeggen. Ja. En um, daar zijn er talloze van me zeer dierbaar. Maar er is er één. En ik ben niet zo van je moet een favoriet hebben. Want ik heb ook geen favoriete componeers. Daar heb ik er tien van of nog meer. Maar deze CD die doet iets met me iedere keer weer. Al heb ik hem al driehonderd keer gedraaid. iedere keer weer word ik erdoor beroerd. Het is een strijkkwartet, tweede strijkkwartet... van meneer Borodin, een Russische componist. Maar de spelvreug... Het is niet eens een goede opname. Hij is een beetje overakoestisch. Het is een oude opname, een melodie uit Rusland uit de jaren tachtig. Um, het is ook niet vlekkeloos gespeeld. Hier en daar is de intonatie een beetje of. Maar het spelplezier... Je hoort vier mannen... die met een soort gretigheid... die melodietjes... Er komt op een gegeven moment, na het snel beginnetje... zit er een soort walsmelodietje in het, het trio gedeelte van het schetso. En dat doen ze met een soort, nou ja, gewoon geilheid. Van, is dit lekker? En even net eventjes een beetje langzamer... dan weer een beetje sneller en een beetje extra vibrato. Je hoort aan deze opname van begin tot eind het plezier er zo afspatten... dat het raakt mij iedere keer opnieuw. heel erg om dit weg te draaien. Ja, maar het, je gaf het zelf aan? Nee, ja, nee ik weet het. We trappen er zelf op. Het komt namelijk dat, dat, dat prachtige walsachtige gedeelte... dat komt straks terug. En dan is het nog net even een trapje nog nadrukkelijker. Maar je ziet... Je gaat met, ons nu vertellen dat we het allermooiste niet hebben laten horen. Het mooiste dat komt is, aan het einde. Ja, koop die cd, dames en heren. Als hey. We laten hem gewoon even staan. Dan, dan, dan moet je straks even zeggen als Ja, komt, dan, ik geef van de gils we weer ja, even geluid. Dan gaan we even van mond houden. Maar Bo, Alexander Borodin was dat dus? Ja. Um, Strijkkwartet, mooi, tiltje je uit. Ik zag je ook helemaal meebewegen, ja, van die, van die dirigeerbewegingen. Maar komen straks ook nog even op. Uh, maar je had het ook over dat, dat uh, klassieke muziek weer perspectief geeft. Weet je nog dat je het zei? Ja. Hoe zit dat? Um, Ondertussen wel even luisteren, hè, dat we het ja, mooiste nee, nee, deel nee, niet nee, missen. Nee, ik, ik, ik, dat komt wel goed. Ik kan deze opname echt zo dromen... <laughs> Ik vind dat moeilijk. Ik begrijp precies wat je vraagt. En ik weet eigenlijk precies wat het antwoord is. Maar ik vind het heel moeilijk om dat op de juiste manier te formuleren. Ik ga een poging doen. Um, ik hang aan je lippen. Een van de mooiste dingen die een mens kan overkomen... in het leven is ontroerd raken ergens. Door mensen die ontroerd worden... zijn mensen die... klaarblijkelijk een gevoelige kant hebben. Of waar je blijkbaar een snaar kunt raken. Er zijn mensen die, waar geen snaar meer te raken valt. En... Ik vind dat klassieke muziek van alle kunsten het beste inslaagt om mensen te ontroeren op een heel bazaal niveau. Beter dan andere muziek, beter dan pop bijvoorbeeld. Of veel beter dan popmuziek. Ja. Ja. Over, over ontroering gesproken. We zijn nu in het moment oh, aangekomen in het verhaal. Stef Collion te kijken van <laughs> Festival Klassiek. Dat is nog tot, uh, tot en met zondag in Den Haag. Moet u maar even kijken op die site festivalklassiek.nl. Daar kunt u het hele programma bekijken. Um, ik, ik zit er ondertussen te denken dat ik best wel weinig tijd... relatief uh, aan het luisteren naar klassieke muziek besteed in mijn leven. Maar dat ik het elke keer zo jammer vind als ik het wel doe. Dat ik dat niet vaker doe. Ik weet niet wat dat is. Hoe zou ik dat nou moeten veranderen? Nou ja, maar dat is een beetje waar... De grap is, ik, ik ken zo ontzettend veel mensen die ik een keertje heb mee mogen nemen naar een concert... of een keer naar een cd'tje heb laten luisteren... die dan allemaal zeggen van... oh ja, ja nee, dat is wel heel erg mooi, ik zou dat vaker moeten ja. doen. Sterker nog, ik hoor dat continu om me heen. Oh. Ik heb allemaal vrienden van in de jaren... die zijn ook ik ongeveer... 40. Nee, maar het punt is... die mensen gaan niet, waarom niet? Omdat ze het idee hebben dat wat er aan klassieke muziek geboden wordt... daar kunnen zij de weg niet vinden. Die weten niet waar ze naartoe moeten. Die zijn inderdaad bang, ja, daar zit ik tussen al die bejaarden... of het begint maar te dat vroeg... dat is bij mij niet echt, maar ik weet het niet... Dat niet. Whatever the reasons. Ja. De feiten zijn dat het concertpubliek voor klassieke muziek... ontzettend vergrijst. Ontstellend vergrijst. Nou is er niks tegen oudere mensen. <laughs> helemaal niet. Graag. Die moeten ook allemaal vooral blijven komen. <laughs> maar er moet echt ook een publiek... De nu, de, gewoon de veertigers van nu. Die ook, er zijn geen, cultureel geïnteresseerde ja. mensen die lezen boeken. Die gaan naar de film. Maar die komen niet in een concertzaal. Die, die missie is duidelijk. We waren bij uh, ontroering. Dat perspectief. Hè? Moet ja. tot, even, ja, het was een lastige maatregel even ja. afmaken als je... Ik, ik, mensen die ontroerd kunnen raken, die hebben. Uh, die, mensen die ontroerd kunnen worden, die zullen niet snel oorlog gaan voeren. Ik bedoel maar, dat klinkt als een enorm plat cliché. Maar ik meen werkelijk dat uh, kunst verheft. En klassieke muziek verheft op een bepaald niveau en op een hele basale manier voor mij. Die, ik denk ik, voorbij gaat aan heel veel andere kunstvormen. Uh, Het is heel, heel direct. En je, je, wordt er een, een, een, een, je wordt er een wat rustiger mens van. Je gaat er meer over spiegelen. Je wordt, je wordt, het, het, het schept, de zaken komen wat in perspectief. Ik ga geen gek voorbeeld geven. Het voorbeeld is dit. Wij hebben Een van de dingen die ik ook doe, dat heeft niks met het festival te maken: het Theater de Nieuwe Liefde in Amsterdam, eh, in van die ja. Daar was ik hier een avond met uh, jonge uh, partijvoorzitters van de JOVD, van D60 jongeren. Ik weet niet hoe die club heette. de PVDA jongeren, de SP jongeren. Vier. Voor mannen van die en die hadden daar een debatavond over de toekomst van Nederland. En we hadden daar, dat doen we dan in de Nieuwe Liefde, of dat doen ze in de Nieuwe Liefde, een violist bij uitgenodigd. de violiste die af en toe tussen, laten we zeggen, tussen de onderdelen van het debat even wat speelde. Gewoon een stukje improvisatie. Gewoon eventjes te refresh the mind. En na haar eerste optreden was ik meen dat het jongen van de VVD was die zei: Ja, na deze muziek heeft het niet zoveel zin om niet meer met elkaar eens te zijn. En hij meende dat tot in de in ze tenen en ik vond dat zo'n bijzonder moment en dan nou wil ik daar niet al te messianistisch over doen maar dat zijn dingen waarvan ik denk ja zie je wel maar toch denk ik dat mensen die eh, ontroerd kunnen worden op een heel ander moment ook gewoon iemand anders kunnen doodschieten oh jawel. wel ja nee er is er is er is, is altijd pure evil maar ik ik meen wel dat dat uh, je ik wens iedereen toe dat je regelmatig ontroerd kunt worden ja en en in mijn geval gebeurt dat op honderd manieren ik ben een enorm watje ik kan bij iedere film nog in uh, tranen ja. eh, juist ja, kan, bij de Sound of music kan ik nog huilen maar ik vind dat iets moois om iemand toe te wensen: dat je vaak ontroerd mag ja. worden. Even naar jouw eigen muzikale carrière: die begon al heel vroeg. Hè? Je hebt uh, ja. pianoles gehad van je vader, volgens mij. Klopt, ja. Viooles van Elisabeth Hajdu. Hajdu, Hajdu? Ja, zij was, uh, ja. En, en uh, drumles heb je ook nog gehad? Ja, in de drumband gespeeld. Waar, waar was je het best in? Eh, viool, denk ik, ja. Niet meer, want ik heb dat ding veel te weinig aangeraakt. Maar ik was denk ik, op viool was ik het meest, eh, laten we zeggen, virtuoos. Nou ja, virtuoos. <lacht> ik, ik kom het best uit de voeten <lacht> met dat ding. Ja. Was ik behoorlijk virtuoos, mag ik eigenlijk wat zeggen. Er... Ja. En het is wel jammer, dat is een mooi instrument. Zonder. Prachtig, ja. ja. Waarom is dat... Uh... Nou ja, omdat ik één, eh, omdat ik eh, eindelijk een wens heb in vervulling kunnen gaan... en ik heb een, een vleugeltje gekocht. En dat maakt dat ik gewoon zo enorm heerlijk vind om achter dat ding te kruipen. Dus en nu ben je piano beter ja, ja, de, ja zeker. Ja. Ja, ik ben bang dat die viol. Ik raak die viol nog wel eens aan, maar dan moet ik weer, dan moet het van ver komen. Maar, maar vond je dat vroeger meteen al leuk? Al dat oefenen op zo'n piano of viol of uh, drummer? Nou, ik herinner me, uh, ja, ik had natuurlijk pianoles van mijn eigen vader. Dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk. Nee, dat lijkt me ook uh, niet. Want uh, dat, uh, die was genadeloos. En terecht. Um, ik vond viool. Ja, nee, ik, vond, ik, ik geloof dat ik heb nooit met tegenzin. Ja, ik moest wel eens verteld worden. Je moet je toonladders gaan oefenen en zo. Maar ik heb wel heel vaak uit mezelf dat ding gepakt. Ik heb niet, niet een soort stok achter de deur nodig gehad. van je moet nu gaan spelen. En ik wilde bij de drumband, dat vond ik leuk. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik, ik was tien. En dan mocht ik met allemaal van die grote mannen uh, meedoen. Ik was het jonkie van de band. En de rest waren allemaal volwassenen. Ja. Dus ja, dat vond ik natuurlijk enorm uh, stoer. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke factor is geweest. Um, maar ik heb wel echt van kind af aan, muziek heeft me altijd geraakt en ik ben er altijd mee bezig geweest. En ik vond het ook gewoon leuk om te spelen, dus ik heb nooit uh, een dwang gevoeld om dat te doen. En nu dirigeer je? Ja, nou een tijdje, ja. ja. Ja. Waarom dat dan? Ja, omdat dat natuurlijk het allerleukste is wat er is. Ja, is ja, dat te, ja leuker dan dat, ik niet. het nee. niet. Is dat leuker dan zelf muziek maken? Ja, absoluut. Want ja, je maakt zelf muziek. De dirigent maakt meer. Maakt je, ik, ik, bedoel, ik, ik ga hier nou niet. Uh, ik, ik kan wel een beetje dirigeren, maar ik ben natuurlijk geen. Uh, niet virtuoos. Uh, nou, zo, dat weet ik nog niet eens. Ik kan, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik kan een redelijk lastige partituren tot een einde brengen. Nee, um, ik ben natuurlijk geen prof en uh, dat zal ik ook nooit meer worden. Maar uh, ik heb wel van, van al, ik echt al Ik ben heel lang geleden begonnen en ik heb wat lesjes gehad. Maar ja, dirigeren leer je door te doen. En ik heb het geluk gehad dat ik heel veel ensembletjes, orkestjes heb mogen doen. Een koor, mogen die verschillende koren kunnen dirigeren. En daar heb ik enorm veel van geleerd. En ik heb nu een soort vast clubje om me heen verzameld... waar ik regelmatig projectjes mee doe of projecten. En daar kan ik me heerlijk op uitleven. Maar de, de, leuker dan dirigeren is... Vrijwel niks. Want, want dan heb je alles onder controle, heb je alles in de hand? Ja, het is. Nou ja, God, het is het is ontzettend, Want Het is natuurlijk ook. Uh, het is een enorme kick om, uh, om muziek te kunnen vormen met je handen. Dit heeft iets heel, heel mechanisch, het is iets heel magisch ook bij vlagen. Maar dat gevoel dat je, dat je, een, dat je een, een ensemble een stuk kunt bootseren met je handen. Dat, je, dat jij degene kunt zijn die zegt... maar als we nou dit doen, dan wordt het nog even mooier. Of als je die noot uitstelt, dat is nog net iets ja. geiler. Of als je, dat is een ontzettend leuk om te doen. Om te merken dat dingen werken. Dat je dus een heel klein dingetje kan veranderen... waardoor het gewoon beter klinkt. Dat je mensen boven zich uit kunt uh, laten stijgen. Muzikaal gesproken. Had. Dat is een enorme kick. En het is natuurlijk gewoon de ultieme machtspositie. Want bedoel niemand mag wat zeggen. Bedoel, jij bent de baas en ze moeten allemaal ze hangen letterlijk aan jouw stokje. En iedereen kijkt naar en je. En dat is het ook. Ja, het is ook ijdelheid, tuurlijk. Dirigeren is ijdelheid. Als je, dat, als je niet ijdel bent, moet je geen dirigeren En expressie. Worden. Dat vind ik altijd zo mooi. Ja, natuurlijk. Dan is maar dat het is eigenlijk die... wel jammer dat je niet van die lange haren hebt. Want dat maakt het e nog net iets <laughs> expressiever nee, nee, die waren vroeger heel lang, maar dat zijn ze niet meer. Ja, maar dat is niet helemaal waar, hè. Leonard Bernstein heeft het heel overtuigend laten zien... dat je met je wenkbrauwen nog kunt dirigeren. Dat heeft hij ook voorgedaan, hoe dat moet. Okay. Dus je hebt niet... Ik bedoel, die bosharen zou helpen om het... Maar de, de expressie zit hem vooral toch ook heel erg natuurlijk gewoon echt in je handen. Het is gewoon wel echt gewoon techniek, slagtechniek. Uh, en zit ook wel in je gelaatsuitdrukking, in je, ja, je hele lichaam. Ja, haren zullen helpen, hoor. Ik doe het zonder. Ik, ja. denk, ik denk eigenlijk dat het wel meevalt, maar ik vind het wel... wel het ziet er mooi uit. Nou, waar doe jij het vooral mee? Met je handen dus? Of toch met je ogen? Of? Nee, nee, nee, nee. Ja, god, dirigeren doe je natuurlijk tijdens de repetities... vooral met je... Nou, ook niet alleen maar met je mond. Maar je moet natuurlijk, met name bij amateurs... Kijk, bij professionals kun je heel veel dingen gewoon... met een paar gebaren even helder maken wat je bedoelt. Die, ja. hebben er, hè, die pakken dat op en die begrijpen hoe je, ho, wat je wil. Bij amateurs moet je vaak een beetje uitleggen van... je, je doet dit en dus moeten zij dat produceren. Maar ik doe dus... Uh, nee, je, je dirigeer wel met een stokje. Tenzij ik alleen mijn koor heb, dan dirigeer ik het best met mijn handen. Dat stokje is ook mee, omdat ik denk dat het erbij hoort. En dat hoeft het hoeft natuurlijk niet helemaal per se, maar. Het lijkt me ook wel lekker vast te houden. We moeten, we moeten zo nog even één stukje laten horen. Hè? Ja. Ik weet niet, daar hebben we niet zo heel veel tijd meer voor. Nee. Ik ga ook vast zeggen wat wij na een... Want dit gesprek is alweer bijna afgelopen. Uh, na een ga ik praten met luisteraars. En de vraag is dan: Heeft u ooit les gehad in het bespelen van een instrument? Welke herinneringen heeft u daaraan? Hoe was de muziekleraar of muzieklerares? Welk stuk kreeg u maar niet onder de knie? Waar droomde u van? Dat zijn een boel, een boelvraag hebben we. Op muzikaal gebied, hoe, hoe goed bent u uiteindelijk geworden... en uh, welke muziek speelt u nog steeds? Vraag. En er mag er ook een paar van beantwoorden, hoeft niet allemaal. Dat is misschien wat te veel. 0800 -1 -1 -1 voor de mensen die willen bellen. 0801121. 1121 ncrv.nl voor de mailers. En hashtag casaluna voor de twitteraars. Stef, wat hebben we nog meer? Ik zie Straus, Richard Straus. Richard Straus, ja. En nou, dat is, dit, is, dit is om twee redenen. Eén, omdat het zo verschrikkelijk mooi is. Mogen we, mogen we het ook gewoon vast aanzetten? Dat je nog ja. even doorpraat? Ja, ja, kom maar op. Het durft nooit zo Prachtig. goed. Prachtig, ja hoor. Want dan, want nee, dan muziek moet je zijn. ook gewoon bij kunnen drinken doorheen ja. kunnen praten. Want respectloos zijn wij ook Ja, ervoor. gewoon er doorheen praten geeft allemaal niks. Als je maar weet dat je af en toe zijn er van die momenten dat je even je mond moet houden. Ja, geef maar aan. Dit is uh, morgen. Und morgen wordt die zon weer schijnen. Dat zou wel mooi zijn, hè? Nou, dat is dus wat ik mijn collega's van het festival van harte wens, maar het ziet er goed uit. Maar het is ook, het begint, ik, ik, ik bedoel, het is een gedicht van een Schots-Duitse dichter. Een prachtig liefdesgedicht, maar die muziek klinkt heel troostrijk. En ik interpreteer die zin: 'Ont morgen wird die zon weer schijnen' als 'morgen komt het wel weer goed.' En dat zingt ja. Jesse Norman over enkele seconden. Het is nog een mooi viool solo. Het is ook weer mooi, ja. Het is allemaal mooi. Ja, ja het is... Nou, niet allemaal, denk ik Maar dit wel. Maar luister hoe die zin erin komt. Ja. morgen wil die zon weer schijnen. Het moet nou wel beginnen. Maar we moeten wel nu, want we hebben nog uh, 34 seconden. Nou, wat fijn dat je het zo erg vindt. Dat je dat ja. motiveert om er vaker uh, naar te luisteren. En uh, heel veel klassieke muziek is dus te beluisteren... op Festival Klassiek in Den Haag tot en met zondag. Dit weekend uh, is er nog van alles. Je moet maar even kijken op de website uh, festivalklassiek.nl. Stef Collignon, hartstikke bedankt. Want het was een hele enerverende dag voor jou. Leuk dat je hem hier bij ons hebt afgesloten. Goede reis naar huis. Heel veel plezier de komende dagen. Dank Ik vond het heerlijk om hier te zijn. Ja, dat nou, fijn. dat is wederzijds. Ik heb er veel van geleerd en vooral van genoten. Uh, ik noem nog even het nummer 0800-1121. En om twee minuten over één zijn we terug met Casa Luna, deel 2. Nu Het Bureau. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 3, aflevering 15, 1973.